Uur. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De vermoedelijke opdrachtgever van de ontploffing aan de tarwekamp in Den Haag... wilde inderdaad wraak nemen op zijn ex-vriendin voor het stuklopen van hun relatie... Dat gerucht ging al snel na de explosie in december... vertelt verslaggever Remco Andringa. Hoofdverdachte Mostag B die heeft meteen na zijn aanhouding bekend... dat hij is betrokken bij de explosie. En hij heeft de politie verteld dat het een wraakactie was... Euh, nou, tegen zijn ex-partner, voor wie hij eigenlijk nog wel gevoelens had... maar die hem volgens hem had bedrogen en aan de kant had gezet. Ik wou het haar een soort van betaald zetten, zegt hij in een politieverhoor. En dat heeft hij uiteindelijk laten doen euh, met een allesverwoeste de, uh, aanslag op haar bruidsmodezaak, uh, daar op de tarwekamp in Den Haag. Zes mensen kwamen bij die explosie om het leven. Een van de opgepakte verdachten voor de grote brand in Arnhem... is een bekende van de gemeente en de politie. De man van 57 heeft sinds twee jaar een huis in Arnhem... en zou constant overlast hebben veroorzaakt, vertelt verslaggever Ellen Kamphorst. Het heeft over geluidsoverlast. Veel mensen die in en uit liepen, die drugs en alcoholverslaafd waren. En er werd van het balkon afgeplast. Het gaat om Koert H. En buren hebben gezegd hoe hij gearresteerd werd en hebben ook gezien op camerabeelden hoe hij in de nacht van de brand onder invloed thuis kwam met twee anderen. Bij de brand donderdag zijn tien historische panden uitgebrand. De politie arresteerde Koort Haar en twee andere verdachten afgelopen zaterdag. En Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om de wegen rond Utrecht zoveel mogelijk te mijden. Op de A12 bij knooppunt Lunette is een vrachtwagen gekanteld. Er is olie gelekt en ook is het asfalt beschadigd geraakt. De snelwegen rond Utrecht lopen daardoor vast en ook op lokale weg is het druk. De afhandeling gaat tot na de avondspits duren, denkt Rijkswaterstaat. Het weer na een zonnige dag koelt het vanavond weer af. Vannacht kan het wat gaan regenen. Morgen is het een stuk kouder. Er zijn meer wolken en af en toe een bui bij hooguit 8 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files in Noord-Holland worden voor voorzichtig aan alweer korter. De meeste oponthoud staat er nog op de A9, die maar richting Alkmaar. Tussen amsterdam Zuidoost en Aals meer heb je een 20 minuten vertraging. De Is daar dicht, al als gevolg van een kapotte auto. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Oh, just like you Gone. I see you trudging down the Boulevard Another Soul surgeoning in nothing, it's all over the news.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 j bij deze speciale Rob Akda Award editie. Het is 6 maart, we zijn er niet, maar we zijn er eigenlijk ook weer wel. En dat heeft alles te maken met de finale van de Rob Akda Award... in Patronaat Halem. want als die plaatsvindt... dan zijn wij daar aanwezig. Dus is dit allemaal van tevoren opgenomen. We begonnen met Niels Buis, met Icarus... het nummer wat je terug kunt vinden op het album The Lowlands. In dit uur stuur aandacht voor een gesprek met Ernie Green... van Kasper Baum, want zij hebben in januari het album Groenland uitgebracht. En je hoort van Ernie Green hoe dat eigenlijk een beetje in elkaar steekt. En natuurlijk is er ook muziek in dit uur, in dit eerste uur. En dat is bijvoorbeeld de nieuwe single van Koos. een van de finalisten van de Rob Agda Award, Die vanavond te zien is in Patrona. Mijn naam is Koos en leuk dat je luistert naar Alternative FM. To welcome self pity, then I carried the feeling on my shoulders. I pray for. Je. Not that deep. En uiteraard is de nieuwe single natuurlijk onze eigen versie, Not That Deep. Die komt morgen dus gewoon officieel uit. Maar omdat Koos vorige week bij ons bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, want het was een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie, was dit nummer al voor het eerst te horen. Nu... Tijd voor het gesprek, wat ik onder meer heb gevoerd met Ernie Green van Casper Baum. Maar voorafgaand aan dat gesprek, nog even een oude single van ze: eerst Kit on the Carpet. <tied>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 We hebben aan de telefoon Ernie Green van Kasper Baum. Hallo. Hallo. Uh, bij, de vorige, bij het vorige album, om even meteen bij, met de deur in huis te vallen. Want ja, jullie hebben een nieuw album uitgebracht. Dat heet Groenland. Maar het vorige album, dat was World Wide Willow. Ja. En dat omschreef je, uh, dan maak je eigenlijk, nou, ik moet het goed zeggen, uh, je maakte de metaforische uh, vergelijking, of de metafoor eigenlijk, van een treurwillig. Ja, dat ja, ja. klopt, ja. Ja, dat, uh, dat, was, dat was de metafoor. Ja. Ja, uh, wat, wat is dit, de Groenland? Uh, ja, uh, het ontstond eigenlijk een beetje toevallig, hoor. Uh, ja omdat uh, mijn artiestennaam is Tufjani Green. Ja. En we hadden dit album, we hadden uh, een vooropgezet plan gemaakt. Dat was uit mijn oude uh, bestand van allemaal liedjes, die overal her en der uh, lagen. Ja. Uh, om daar een aantal uit te halen en die te voor Casper bouwen. wij dat. Ja, ja, ja, ja. Yeah. Dus ik denk dat we zitten weer midden in de tijd gegaan. Ja, ja uh, uh, uh, uh, goed het zijn dus eigenlijk oude, oude songs die jij dus, ja, dat noemen ze op, uh, met een Engelse term back catalog. Ja. Ja. Um, maar uh, ja, want, want uh, ook dat zeg je, hè? ze zijn ver, ver Kasper bound um, En is, uh, wat, wat uh, was dat dan eerst? Uh, zit je dan met al die, uh, met, dat, uh, met, met dat materiaal wat je, uh, wat je eigenlijk dan op de plank hebt liggen. Uh, zit je dan uh, uh, gewoon met een akoestische gitaar. Dit is misschien wel een leuk liedje, dit is misschien wel een leuk liedje, zoiets. Uh, komen ze, ze zijn tenslotte bij jou ontstaan. Ja, ja, ja, en, en, en, en, en zo zijn we op het internet. Maar wat, wat ik eigenlijk meer met deze plaat dan juist wilde, is dat zij niet van tevoren al een bestaand arrangementje of juist inderdaad een akoestische versie of een folkie. Hm? Sommige liedjes gelijk ik ook wel heel erg in de folk voel. Uh, uh, volk, of ja, punt uh, noir-achtige dingen heb ik ook veel gemaakt. Ja. Dus, maar dat is. Uh, ik wilde met deze band, gewoon de stijl die met deze band spelen, dat is natuurlijk waar ik heel erg terug ga naar uh, de jeugd. Dus ja. De postpunten ja. en zo. Uh, en ik wilde dat dus die liedjes ook alsof ze zeg maar, voor die band geschreven waren. Dus ik kwam met niet al te veel informatie naar de, naar de repetities toe. Ja? Nou, ik heb hier wel eens wat zang aan de Weet je wel, en dan haal ik de elektrische gitaren op en dan. Toen zat zoeken waarin ik iets kon vinden of zo. Ja. Maar dan ging ik nog niet helemaal het liedje zo zingen als het was. Dan ging het tent laten jammen. ja. ja. En, en vaak kwam daar dan een, een, een baslijn uit of zo. Vind denk ik, oh, dat is te gek als we daar. En dan op dat moment had je eigenlijk. Nou noem je iets, country folk, uh, dat had ik niet uh, 1, 2, 3 achter iemand gezocht die uh, bezig is met postpunk uh, schuine streep indie. Ja, dat zou je toch <laughs> Ja. Er zijn echt veel, uh, door de jaren heen heb ik in, in, in, in Nederland in ieder geval, ja. ze ook wel uh, uit Buitenland, ja. maar ook Nederlandse songwriters die allemaal hun roots hadden in de postpunk en uh, uiteindelijk toch hele akoestische dingen zijn gaan doen. Ja. Yeah. Ja hoor, van, uh, weet je, die van spasmodiek. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Altijd uh, de, eh, uh, Ad van Weer. Ja. Yeah. Die had ook, hans, in de uh, jaren tachtig ook zo'n zo nieuw bandje met een computer en yeah. Ja. Die is ook een enorm volkie, maatveldhuis uit uh, Haarlem. Ja. Yeah. Die kwam ook voor ook Sjaak of ergens lang houdt uit Friesland. Ja. Yeah. een band te visitor. Die, die heeft later wel helemaal Ierse dingen gedaan. Dus in die zin, uh, en ook allemaal grijpen ze uiteindelijk ook weer terug naar de muziek van de jeugd, zeg maar. Maar ik denk dat het melancholieke en het donkere, zeg maar, uh, wat in uh, de postpunk zit, natuurlijk ook in die country noir zit. Ja, ja. ja. Er zit een bepaalde lijn in, denk ik. Is dat zo'n leuk, uh, leuk scriptiebezoek zijn voor een muziekstudent. student? <laughs> ja, ja uh, maar of jij uh, dat gaat aandragen, dat is vers 2 natuurlijk. <laughs> maar ja, nee, ik, ik volg gewoon uh, op een gegeven moment wat ik met wat ik jullie wil maken. Want uh, ja, zit ik eigenlijk nooit echt wel bewust vooraf. Ja, uh, en deze, dit, dit, dit Groenland, jullie hebben hem al ten doop uh, gehouden, nou eigenlijk een maand geleden in, uh, in DB's. Ja. Maar uh, komen er nog meer uh, optredens aan? Want als wij dit uh, gesprek voeren is het uh, maandag 3 maart ja. en als we het uitzenden is het 6 maart. Dus uh, eigenlijk alles wat na 6 maart uh, komt, zijn er dan ook nog optredens waar ze jullie kunnen uh, zien? In maart, even kijken, hebben we dan nog twee. Uh, en dat is in Den Haag en het paard. Ja. Dan heb ik alleen de data niet voor mijn neus, maar. Nee. Uh, de, dat is het eind maart ergens en dan ergens een halve maart in Willem 2. Ah, dus, dus er komt nog wel wat, uh, wat aan, als ik uh, zo is. Ja, en we hebben nog of Koningsdag tegenwoordig. Ja, Koningsdag. Daar gaan we ook nog een festivalletje spelen. Daar komen eerst allemaal jonge van die postbrinkbandjes en dan mogen we afsluiten. Dus dat is ook wel erg leuk. Ja. en is Joy Division weer aan de buurt. We toe. voor de boeg. Ja, bijt dat elkaar niet? Want dat doe je natuurlijk ook. Oh ja. Ja, misschien ja. Nou ja, ik kijk die Tour Divisie Toers wat dat betreft inderdaad wel heel leuk En april en mei zitten daar eigenlijk zo goed als uh, gevuld mee. Ja, uh, en, nog even een kleine gewetensvraag. En dat is, van wat doe je het liefst? Kasper Baum of de uh, Joy Division Underground? Oeh, dat is... Uh, <laughs> <laughs> nou, ik weet niet of dat een gewetensvraag is. Maar ik op mijn geweten, kan ik op allebei wel zeggen dat ik ze het leukst vind. Ja. Maar uh, het is wel moeilijk om, om, om, om, als je op het moment dat je... Yeah. En dan is het toch ook weer, ook hierin, uh, misschien ook een kleine gewetensvraag. Welke, uh, welke track van Groenland vind je nou het best uit de verf gekomen? Mm. Um, nou, het, het meest bijzondere vond ik uh, Red Is Beautiful. Dat is ook de eerste single geweest. Ja. Omdat daar van het originele liedje bijna over is. Dan hebben we daar dingen heb, die ik heel graag meer zou willen gaan doen. Er dus zitten bepaalde dingen in, ritmisch ook. En, en, en, het is allemaal niet voor de hand liggen wat er allemaal gebeurt. En het is een bepaalde. Ja, het is ook niet allemaal, allemaal postpunt wat, wat we spelen. Het is, het is, ja. Dit heeft is, is ook al jaren negentig een refrein dus voor hoe we kunnen zijn of zo. Hij <lacht> ja. dus, ja, nee, wat hek, uh, Het is een beetje gechasseerd, Maar daar gebeuren wel wat mij betreft heel interessante dingen in. Ik vind wel wat vrolijk free vind ik het, twee het mooiste. Dat is persoonlijk. Uh, ja, ride by Name in the Wind is gewoon lekker uh, straight on right door. Yeah. Uh, een beetje de lust voor life uh, ik denk ik met zijn begin meteen dat het is. Yeah. En uh, dus ja, nee, maar wat het is beautiful is, wat het meest bijzondere wat erop staat, vind ik. You won't stop. Everything is slippery But gift to me Waar ik het gesprek mee voerde over het album Groenland. Nu terug naar de Rob Agda Award van 6 maart. Want tijdens de finale van de Night editie waren de winnaars Poslo. En die mogen vanavond tijdens de grote finale van de Rob Agda Award optreden in patronaat halen. We gaan echt even terug... ...naar dat moment van The Night Editie... ...waarin zij hun optreden deden... ...en natuurlijk heb ik daar ook nog een gesprek mee gevoerd. Motherfucking yeah. Bushelon! Check it! Oh, uh, yeah, yeah, motherfuckers, motherfuckers... ...fucking bitches, motherfucking bitches, yeah! Ik op mijn huis tot dansen, die muis op tafel Dit is zeer, maar je weet dat ik in het duister ontrafel Ja, de eerste ridder op de Mike, dus hij is in het zadel Eigen tijd, ja maar toen ga ik zeiken over het aanbod Ik was met mijn oma tijdens die heilige abond Ze zei als je top fokt dan moet je zitten op die blaren En met die missie, kom ik nu deze hele fucking game opklaren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 Like it's okay oh wow. check it fucking pull slow all right ja. Me even in, met de deur in, in je, je huis vallen. Voor je lijn, maar doe niks met, met die vuist van je. Zo de juist dan maar nooit meer in de stuur. Onvoorspelbaar wat ik doe, jij deed het toen, ik doe het nu. Bossel nummer 1, mijn boy Joost, mag geweten Zoetjes aan, wil mijn bar zo weer stelen. Sta op borden van mezelf, kan ik eten. Mijn edo eet laat de hele aarde beven. Je bent een fokjes uit. Poslo doen ze aan, ze zetten jou alweer uit.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 Poslo, laat je op de fles gaan flesh. Je hoort er niet bij, je treffen zijn zuur Poslo op de TV en jij op de muur Betaal voor wat ik zeg, want maar mijn woorden schat duur Geen geld voor mijn shows, jij betaalt om het uur yeah. Iedereen is te simpel Al jullie bars zijn zo rot als een mispel Na 16 bars en je laant zo weer op Bij mij kan dat niet, want ik heb een hele kist vol Vliegen, fluiten, doen niks met je ja, lijp en Ver van ons niveau, dat je altijd niks deed en niks kan. Ja. Van de regen tot de drup, van de drup tot de pan en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 Ze zeggen Boslo gaat hard, misschien iets te fel. Ze willen jullie niet meer, maar ons toch wel. Overal zie ik bars als van naar mezelf. Ze willen echt een fucking hip hop. Boslo belt, kom op, smoke meer rot dan fucking Tata Steel. Of treppen van achter zo heel subtiel. Eigenwijs in mijn schoenen, maar toch stabiel. Kan me niks fucking schelen hoe het jou beviel. Hoor. Ik kom binnen met een fakkel in mijn hand. En ik lanceer die shit naar de rechtse kant. kant. Ja, en ik flambeer die shit en ik steek ze in de brand. Ik heb voor jou maar één vinger op mijn rechterhand. Dit is fuck jullie. Je wijs een muggen hip op met een punkfusie fusie. POS lopen naar een nieuwe fusie. En ik schrijf teksten voor je studie, propaganda op die televisie. Breek die shit en denk voor je all right, Alright, alright, hier gaan we op en neer. Op en neer. Yeah oh open, open air, air. Hey, check yeah. it up oh. yeah, oh. yeah. Oh. Stel je nou eens voor je krijgt betaald om je zit te praten Mocht een voorbeeld nodig? Houd de naam maar in de gaten Geen calculator nodig als ik reken, reken op, op mijn daden Toch heb ik vele woorden die mijn mond weer verlaten Wie de fuck zou ik zijn? Als ik nu al in opgeef, want staat er één iemand? gaat er los, los wanneer ik optreed Want staat er fucking niemand? Ga ik toch weer met dag Daarom valt, Daarom valt er geen twijfel Ben ik juist op... ervoor het fuck Possen breekt de tent over fuck dit, we hebben jullie niet, niet nodig. nodig De rappers zijn overbodig, parasieten voor een foto Fucking meelopers ja, ik kijk uit mijn toren, ben de beste, ik ben uitverkoren ja? Niet aan de toren, je nee, hoor je me Ze zijn overal geweest En ik heb nog camino. een showtje Lorde. voor je, Boslo, no. Ja, dikke flappen in de boekjes Alleen ze stelen hey, alles ja, door hey, hey, de fans hey, Zingen hey, ze roepen op en... Op en neer, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Op en neer, ey! Op en neer, Op en neer, Op en neer, hier, Op en neer, Op en neer, Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, motherfucking force fucking Patron, slot! you just hear for yourself. All right. Ball check. Yeah. All right. Let's go. We gaan gewoon meteen door. Bos low. Bos low. Bos low. Bos low. Bos low. Bos low. Bos low. Bos, low. Bos, low. Bos, low. Bos. Scuba, dog, papas en Bostel, plaatsen, kak op met fake drip en fake, fake shit, bitch Ik neuk je trommel, please, ja je weet hoe het is En hey it. moeder, neuk het poeder net zoals ons Bostels slot dit en nu is er geen plafond Hoorden als beton, komt het dichtbij, ik zet je meters in de grond. Ik kom fris uit dan je oma no naar de bak. terug naar de keuken, man. Zo volke afval. me van go. Want ben ik ben het net in de nachtbouw. Probeer me te verbeteren. Ik zeg je broeder, wat af Ik gaat omlaag, zitten in een school. Geen bol, ik schiet altijd in het doel. Ik laat ze rollen, ook al speel ik geen koel. Poslo con bananen, het is altijd een Ah, oh, Ik heb echt mentale problemen, man. Hey, gaan we dit in het nummer laten? Ja. Is goed, doen noem het. het. No, Stil no, oh, komt oh, binnen, oh, zoveel oh, bang. Recht door, door je gang. gang. Gek van oh, de vips, oh, maar dat wist oh, oh, je oh, al lang. En ik krijg door de vips, elke bitch die is bang. En ik geef je een tip, baby, niet als ik mik op je bank. Grippers zijn stoofvlees, zo door de stoom die ik blow. Hey, en dit is geen hees, Het was een no dope, dopey. Dit is de flow van de koning. En zo, Lodewijk Ponin. Anyway, het is mijn motherfucking birthday. Ik wil dood van de game. Rappers zijn stoon, dat is dood voor me één. Eh. En ik zie geen talent, ik zie geen dichter, geen neer. Geen begrip van de taal, geen verhaal, nee. Dus fuck jullie allemaal, ja het is poslo. Je stress je hoofd kaal. Hier. Yeah. uit, Alright. Voor die volgende. Je zijn even dichterbij, komen. een soort gat hier. En ik voel dat niet. Als je even een stapje naar voren neemt.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 Stringelingeling, ja het is Poslo in de ring Zing. En ik trap je in mekaar, oh, het is een heel ding Krantje koppen blauw, Poslo om te zien, deze dag is gauw. Wauw, yeah, we zijn de kings, noem me Rico Jij hebt op je in, in een kliko Achter naar de show, oh dan word je onthoofd. Spreek slecht over ons, en ik maak je gelijker dan de ondergrond Maar blijf onder bij ons, ons, ons toch Poslo? Poslo is in de de mens, mens, zo, maar wat voel je als kazendo? Je wil niet weten hoe ik ben, ook naar de talkshows Ik ben boos, voordeel op je hoofd, dus zou op, uit Ja ik trap je in mekaar als een doos Jezus. Rechts ik geef je, je een, een trap en dan pas je, pas je niet op. op, ja dan, dan geef, geef ik, ik je achter. Het is, is links, rechts. Ik geef je een trap, ja bozoo in de zin. Alright, we staan op de map. het yes yes is links, rechts. Ik geef je yes. een trap oh, en yeah. pas je niet op, ja. Dan Iedereen, je acht. ik je Wil dat links. jullie gaan bounceen met ik ons. Ik geef je een trap, één keer in de zin. Met kijk, goede raps. Woe. Ik wil die handjes in de lucht zien. Iedereen op en in. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, oh, shit. Yeah, Check, check, check, check, check it. Oh. yeah. This yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, ik koop het. Uh. Ik smoke never, never, nooit en toch Was ben ik wat, wat versloid. Ja, ridder zonder paard, geef mijn paard wat, wat hoor. Ik ben daarop ben je klaar voor wat zo? Ik ben jaard door de gaar naar de blow. Ey, POS low, ja ik kom binnen bij de show. De machine staat op go, een uh, hele lijpe flow. In die motherfucking green room. Als je sticky-icky is niet green room. met de motherfucking seat. Doe niet dom, doe niet stom, neem mij hit van de boom Adem in, adem uit, ben, ben je weer waar ik begon Rollen Jerry, pure Kelly, klapt in onze bom Alweer nee, eetbal, gaat recht om me speel nog steeds geen poe, hebben we hele lange sticks Excuses agent, maar op mij vind je niks Twee jonge jongens die niet eens bieden, rook En alsnog staat de hele fucking tent in de fik Yeah, yeah, wij zijn motherfucking Boslow Je weet het, echte rap Eindelijk echte hip hop in Haarlem, What the fuck? That's crazy. Yeah. Uh, check it. Uh, yeah. Oh. Tweede verse. Neem een tweede track. Tweede rijp. Nog een rap. Nog een rap. Nog een jack. In de winter. In de winter. Door gewinterd.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 Alright. Dames en heren, we zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. Speel die shit. iemand van kerstmuziek hier. Kerstmuziek. Wat dan fucking hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Hey. Hoe is die payment van jou met ik gemist? Daarna ja, nou stuur je naar je chickie schat, Dat ik heb je, je gemist. gemist Maar die meid is niet van jou, een ander in de kist Je you noem jezelf een man, maar deze man is er uh... ah. Als je maar wist, ik ben niet hier voor mijn lol Ik ben niet hier voor de money, ik kom aan en ga dom Nooit de gamesonne, spuit hij helemaal vol Boy, ik ben hier om te blijven, jullie bitches staan te de kijken Wat u van vroeger zei, als je dit gaat doen Dan, dan moet je geen killer bro killen, killen, En bro, killen, ik sta killen, sowieso, want ik weet wat ik toen begin ja, laat laten weg als een domino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 Ik rap ik kom vandaag met Jozilf. Je maas op twee gezichten. Sticht bij de video met beats van Esco. Kant er zitten ik noem mijn eskimo. Hef wat je kroeg, zeg geen ander. Deed het zo voor mij. Het was zo voorbij. Nu ben ik aan de kinder hoog van mijn middelvinger hoog, mijn middelvinger hoog. Want ik fok niet met de fucking overheid. Middelvingers omhoog. Gooi die middelvinger in de lucht Fuck, gewoon mijn middelvinger hoog. Want ik fok niet met de fucking fuck fuck overheid.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 ik zie, tas vast, op de das vast Ik vreeg binnen, oké, okay, ja, yeah. met wie moet ik beginnen? En fuck rapper, ja, je klinkt als een zakstronk Bodybagger bitch, ik gooi je hoofd op de grond, rol het net een top. Ah, shit, en ik heb tien vingers, deze derde is voor je dikke vette kop Ah, en fuck de kop, blauwe bitch, arresteer me als ik herrie schop. Wie ken die ik, ren een vaste mop, kleine bitch Je legt cultuur in een strop, hier, die is voor jou Oké, okay, wie de volgende wie ik droom. Ah, en fuck de wet, opgeschreven hoe je mensen een zet. zet. De ene is tof, en de ander dit is, is zwart-wit. Misschien groeit als je het nog een keer check, check, check. En ik begrijp echt. Fuck de politiek en fuck je bed en fuck de yeah. Fuck jou, fuck jou, fuck jou. Fuck jou, fuck jou. Fuck jou, fuck jou. Fuck jou, fuck jou. Fuck jou, fuck jou. Fuck jou, fuck jou. Fuck jou, fuck fuck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 Uh, dat is eigenlijk, dat is echt denk, drie, vier jaar geleden, zat ik in de klas tijdens geschiedenisles en ik schreef de naam um, Polsop schreef ik op. En dat, dat vond ik leuk klinken. Uh, nee, Polso, sorry. P-O-L-S-O-O-O. -O -O. Hmm. En toen had ik, in Photoshop, en had ik een soort font en toen vond ik die S in die, in, in, in die font heel mooi. Dus toen heb ik toen in het midden gezet en toen werd het Poslo. Maar hmm. eigenlijk betekent het niks. Het, is gewoon, <laughs> het, klink, het, klink, het klinkt heel vet. Ja. En wat brengt Poslo?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 Just some peace in my mind that would be so nice. To get to a place and love a new. Let's be okay. Tot zover uur 1, met daarin natuurlijk het interview... wat ik al eerder tijdens de Night-editie heb opgenomen... met de mannen van Poslo, de winnaars van die Night-editie... en die vanavond dus te horen zijn en te zien... bij de finale van de Rob Agda Award. Daarachter hoorde je ook nog de meest recente single van Pien... met Not Yet. Het uur wordt afgesloten met een nummer van Ethan Huis... van het album The Road in the Wilderness... The Story of Poor Lonesome Billy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 Could he explain that he met her just before?